Dat gebeurde op 25 mei 1979, toen Eten voor het eerst alleen naar de halte voor de schoolbus liep. De vermissingszaak groeide uit tot een van de meest spraakmakende zaken in Amerika. De man die nu is aangeklaagd werkte destijds in een café in de buurt van het huis van Eten.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 Italiaanse bronnen, meer dat het gaat om de butler van Paus Benedictus. Het is voor het eerst dat er iemand wordt opgepakt voor het schandaal... waarbij persoonlijke brieven aan Benedictus terechtkwamen bij de pers. Het weer, helder en 11 graden vannacht. Overdag zonnig en droog, het wordt maximaal 25 graden. Ook met pinksteren, zonnig en warm en bijna geen druppel regen. Dit was het Haag Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna. Klaas Trapsteen. Goedenacht. hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn tot twee uur bij u. En uh, ja, we hebben een vrij eenvoudige vraag deze keer. En die heeft natuurlijk te maken met het gesprek in het eerste uur met Pieter Rim de Kroon. En dat ging over zijn documentaire Vissen. Met name ging het daarover. Vissen. Met hoofdletters geschreven, dus alle letters een puntje. Um, en ja, wij willen nu graag met u bespreken um, of u vist. Wat zijn uw vissersverhalen? Het zou helemaal mooi zijn als er nu iemand aan de waterkant zit. Maar ik weet niet of je dan naar de radio luistert als je daar nou zit te vissen... maar je weet het niet. Je weet het niet of er mensen zijn die nu aan het vissen zijn... en ons kunnen bellen. 0800-1121. 0800-1121. Waarom ze daar zitten. Uh, maar ja, u kunt ook bellen als u morgenochtend wilt gaan vissen. Op een ander moment maakt niet uit als u vist. En u heeft een mooie verhaal over. En u heeft dezelfde passie als de mensen die geportretteerd worden... in de documentaire van Pieter Riem de Kroon. Dan, dan kunt u zeker bellen. Zouden we hartstikke leuk vinden. U mag ook mailen. Uh, met een beetje geluk gaat mijn computer het doen voor tweeën. Uh, dat is altijd een beetje de vraag. Maar nu is hij nog niet aan. Uh, maar dat komt zo meteen goed. casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casa Luna. Uh, ik heb aan de telefoon Kees. Goe ja, goeienacht. Goeienacht. Ik uh, zal je eerst even wat vertellen. De meeste mensen die s'nachts vissen, hebben altijd wel een radiootje aan, hoor. Toch wel? Ja. Oké. Okay. Vooral, vooral als ze gewoon op karpen zitten en ze liggen nog niet in bed. Dus ze hebben meestal wel een radiootje aan. En ze liggen nog niet op bed, want dat zijn mensen die nemen hun tentje mee. Die gaan daar. Ja, je hebt een tentje mee en die hebben dan uh, beetmelders, elektronische beetmelders En als er, als er een vis aan de haak zit, gaat die doodmelder graag af. Worden ze wakker van, springen ze het bed uit en haalt je vis binnen. Ja, lekker <lacht> makkelijk eigenlijk, hè? Uh, is een beetje lui vis, Maar nee. ja, als je als je vaak gaat karpen, ben je vier vijf nachten ben je weg. En om nou vijf, vier dagen vier nachten wakker te blijven, dat, uh, dat red je ook niet. Nee, ja. dat is ook niets. En wat, want jij vist ook? Ja, ik vis heel veel. Vist te of vist? Nog steeds? Ik vis heel veel. Ah, en waar vis jij op? Op Karper en uh, in de winter op Snoek. En eens per jaar gaan we met een paar uh, vrienden gaan we een dagje zeevissen. Oh, en dan op zeebaars? Nee, op uh, makreel. Makreel. En waarom doe je het? Ja, gewoon uh, voor ontspanning. Ik ben uh, overspannen geraakt een aantal jaren geleden. Ja. En uh, toen raadde mijn huisarts me aan om te gaan vissen. En eerst dacht ik dat hij niet goed bezroofd was. Want toen, ik, toen ik jong was heb ik gevist, maar dan, dan vang je niet zoveel omdat je het niet in de gaten hebt hoe het moet. En op een gegeven moment ben ik, en dan naar buurjongen, ben ik gaan vissen. En ik had een vast hengel. En uh, hij zat op karpen. En dan zit je vorentjes te vangen, en dat is wel leuk. Maar dan haalt hij in één keer een karpen binnen van een kleine 80 centimeter, 18, 19 pond. En dan denk je: God, dat wil ik ook. Dus je gaat dan een hengeltje kopen. En dan ga je het ook proberen en je gaat het vangen en je gaat nog een engeltje kopen en nog een hengeltje, en een duurde hengeltje. En, ja, en dan breid je verzameling hengels breid, breid uit. En voor snoeken koop je een andere engel dan voor het karperen. En, ja, en op een gegeven moment ben je verslingerd. Hoeveel geld zit erin, weet je dat? Nou, je kan voor twee, driehonderd euro in een leuke visuitrusting, maar... Ik, ja, ik durf niet echt te schatten, maar ik denk dat ik een behoorlijke auto voor zou kunnen kopen. Ja, jeetje man. Ja, in die documentaire, ik weet niet of je net geluisterd hebt, zat... Uh, ja, ik heb wel geluisterd, maar ik heb begrepen dat hij maandagavond uitgezonden wordt. Ja, 20 voor... 10 uh, uh, uh, voor half negen. Ja, je kan ik helaas niet zien dan. Ah. Nou ja, hij komt vast op uitzending gemist of zo. Of opnemen. Ik hoop het, of herhalen. Ja, ah, dus, dus zeker als je, als je zelf vist, is het, het absoluut de moeite waard. Ja, ik heb stukjes gezien bij uh, de Wereld Draai Door vanavond, dit is een paar stukjes gezien, dus... Uh, ik was wel geïnteresseerd, maar ik wist niet wanneer die uitgezonden werd. Ja, nee, maandag dus. Nee, maar ik ben, ik ben, ik ben echt verslingerd geraakt met vissen. En uh, ik moet zeggen, ik ben er echt van, uh, van te rust gekomen. Het ontspant echt enorm. En dat, dat, ook, die, die, die overspannenheid is niet meer teruggekomen ook? Ik, uh, nou, ik, daarna heb ik uh, een burn-out gehad. En daarna nog een burn-out. En vanaf dat moment uh, was het werken voor mij afgelopen. Ja. Maar uh, ik, ik, ik, ik had nooit verwacht. Dat de vissen zo rustgevend zou zijn. Ook al vang je de hele dag niks. En je hebt dus de hele dag ingespannen gezeten achter die hengels. Ja. Je hebt niks gevangen. Dan kom je toch met een heel voldaan gevoel. Kom je thuis, je bent uh, alle stress ben je kwijt. Alles valt van je af. Je hoort vogels sluiten, je, uh, je gaat op dingen letten waar je vroeger nooit op lette. Je ziet uh, soms hier ratten lopen. Uh, het is gewoon heel mooi. Je zit midden in de natuur. Niemand om je heen als het even mee zit. Hm. En de enige nadeel is wel dat je vaak heel veel rotzooi ziet van andere vissers. Die laten gewoon de rommel liggen. Wat voor rommel laten ze liggen dan? Wat ja, ze zelf hebben? blikjes. Uh, soms uh, drie, vier zakken rotzooi. Uh, Als je een beetje geluk hebt, uh, vind je dat wel in, uh, binnen twee, drie meter van waar je zit? Ja. Ben, jij, ben, ben jij nou... Ja, sorry. En, en wat, wat, wat me heel erg irriteert is dat uh, de milieumafia... ...het uh, steeds minder viswater toegankelijk maakt. Je had namelijk vlakbij bij, uh, Weesk een heel mooi stukje viswater. Ja. Dat was eigendom van de Hengelsportvereniging Weesk. Dat hebben ze een aantal jaren geleden verkocht aan natuurmonumenten. En op de dag dat het verkocht werd, stonden er overbordjes verboden te vissen. Oh. En dan denk ik van uh, jarenlang is daar gevist. En ja, dat, dat soort dingen, dat, dat snap je dan niet. Terwijl ik denk dat vissen ook een vorm van natuurbescherming is... En zeker als er veel vissers zijn, wordt er weinig vernield. Want vissers zijn vrij zuinig op vis trekken. Die zorgen ook dat er in ieder geval weinig, weinig vernieling aan het water komen. En ik denk van dat moet het met z'n twee ook naast elkaar kunnen leven. Maar ja, we hebben een dierenpartij en die mevrouw die wordt panisch als het wordt haken hoort. Want als dus jij ja, in de politiek is, is er ook al een hele discussie om het vissen langzaamaan te gaan verdienen. Ik hoop niet dat, dat ooit ooit gebeuren gaat. Ja. Uh, nog heel even naar jouw eigen ervaring. Hè? Je bent dat gedoe omdat je overspannen was en het is hartstikke leuk. Kun je, kun je, is het nooit, niet, niet? want het duurt dus heel lang, karpervissen, is het niet soms ook gewoon ongelooflijk saai? Nee, het is helemaal niet saai. Je bent bezig met je aasje, je bent bezig om het op een bepaalde plek neer te leggen. Je, gaat, je loopt eens wat heen en weer naar het water. Je kijkt Karpus aas op de grond, dan zie je vaak luchtbelletjes naar boven komen. Ja. En dan probeer je daar wat voer neer te leggen. en Dan ga je even later ga je daar. Je bent echt actief op zoek naar die vis. Want je wil die vis graag vangen. En saai, saai allerminst. Vaak zit er ook, als je een andere visser in de buurt hebt, of zeker met die elektronische beetverklikters, kan je even een praatje maken. Nee, het is allerminst saai. Het is juist heel, uh, heel leuk. Want vroeger, toen ik klein was, vond ik het dus op een gegeven moment saai worden. Zit zie je een beetje te duren en na twee uur heb je nog niks gevangen. Ja. Yeah. Maar goed, met de, karpenvissen, bedoel, soms vang je er drie in een uur... en soms heb je vier dagen lang helemaal niks. Word je eigenlijk steeds beter als visser? Ja, dat, dat, dat denk je wel van jezelf. <laughs> ja, en, en je zit ook al, constant na te denken van... waar zou die vis azen? Zou die dit voor... Ik maak ook maar mijn dat zijn deegballetjes. Die moet je koken. Dan kan je smaakjes en kleurtjes aan geven. Dus dan ga je nadenken van wat voor smaak zouden ze lekker vinden. Soep zijn karpenvissen. Vrij gek op. Maar als iedereen met zoet zit te vissen, dan op een gegeven moment is dat over. En dan moet je wat anders gaan proberen. Dus je bent constant met nieuwe, nieuwe smaakstoffen en geurstoffen bezig. Je bent uh, constant met voelplekjes maken bezig. Uh, soms ga je twee, drie keer in de week of een we soort tevoren voeren. En ja, dan kan je een beetje in het water zien. Het ja, is gewoon, ja, uh, uh, uh, bijna een studie. Ja. Heb je een partner? Ik heb op dit moment geen partner meer. Maar eh. toen ik. Uh, toen ik Overspannen werd, had ik wel een partner. Het is ook niet die... te combineren met dit leven, volgens mij. Ja, dat is best wel te combineren. Ja, toch wel? Die, die, die vond het opmerkelijk dat als ik terugkwam van het vissen. dat zei ze ook steeds, je bent een ander mens, je bent veel rustiger. Je... Ik bedoel, toen ik een burn-out had, ik doodste niet eens mijn winkels in. En dan zit je op een gegeven moment aan het water. en het is net alsof je hoofd helemaal leeg loopt. Het is, uh... Het is, is echt heel, heel rustgevend. Je moet, je moet het ook een keer gaan doen. Ja, ik, nee, Het is heel lang geleden. Maar ik, ik, eh, ja, ik, ik zat te kijken naar die documentaire... en ik hoor jouw verhaal nu. Misschien ga ik het inderdaad wel weer eens proberen. Maar hey, je ik... moet wel je goed voor laten lichten. Want anders zit je een hele dag en heb je niks gevangen. Nee, dat wil ik niet hebben. Ik ga Je, je zelfs moet zelfs wel kijken bij zorgen iemand. dat je weet hoe of wat. En anders moet je kijken of er iemand in de buurt bij je gisteren een keer meegaat. Ja, ik, ik ken volgens mij niemand. Maar, maar ik ga het uitzoeken. Kees, dankjewel voor het bellen. Hey, fijne nacht nog. Jij ook. Daag. Dag. Mevrouw van Balen. Hey. Hallo. Hallo, oh, Klaas. Hallo. Hallo. Bent u ook een visser? Nou, dat, ja, dat was in, in de oorlog. Dat, uh, nou ja, ik heb wel, dus, wel eens met een engeltje aan, uh, aan het water gezeten. Maar <coughs> ik heb een, een verhaal, dat is uit de oorlog. Ja. En toen hadden we... Ik had een broer en die was 15 jaar ouder en die was ook gek van vissen. Maar ja, dan mocht je dus hier niet vissen, daar niet vissen... En toen hadden we een oude paraplu van mijn vader genomen. En daar hadden we bij de punt onderaan, hadden we dus dat zwarte goed weggeknipt. En daar hadden we een kous van mijn moeder, een viscoze kous, aangenaaid. Ja. En toen hadden we wurmen gezocht. En die gingen we dan rijgen. En dan maakten we een bol van. En die deden we dan in die paraplu. En dan lieten we die paraplu s'avonds zakken. Ja. En dan, want er was spergebied en je moest nog s'avonds mocht je niet op straat. Dus voordat de, de de spertijd inging, dan hadden we die paraplu in het water laten zakken. Ja. En dan is morgens als je dus, dus weer vrij was, dat je, en dan ging mijn broer hem uit water halen. Ja. En dan zat die hele kous van mijn moeder die zat vol met paling. Ja, want die, die wilde die wormen hebben. Die wilden die vorm hebben, maar die konden nooit meer uit die paraplu vandaan komen. En dan zagen ze naar beneden. En dan, dan zaten ze in die, daar hadden, hadden we soms nog een half pond of dus drie spaling hadden we. O, oh, lekker. <laughs> en ik, dat het ik, mocht helemaal niet, want dan noemden ze dat boeren. Noemden ze dat. Ja. En, uh, maar ja, dan, op een gegeven moment, toen, toen kwamen we dus ook weer morgens kwamen we kijken waar de paraplu was, maar toen was de paraplu, die was weggedreven. Toen hadden we helemaal niks. We waren de, met de paling en al, waarschijnlijk? <laughs> ik denk dat we met de paling en al door de sluizen van de gegaan zijn. Heeft u na de oorlog nog wel gevist ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, want dan ging ik met mijn broer, dat was een, een verwoest visser, en dan gingen we naar de pier in naar muizen. En dan gingen we op de pier... Hadden we zo'n hele zware hengel Hadden we wijn, dan we naar, hadden we schaar of zo. En dan, eh, nou, dan gingen we op die, die, die blokken gingen we zitten. Ja. En dan moest je goed uitkijken dat je niet van zo'n blok af eh, gleed, natuurlijk, want die waren zo'n spiegelglad. En nou, als het dan lekker, eh, lekker gewaaid had, nou, dan, en dan kwamen we soms met een met pond of tien vis kwamen we thuis. Zo. Dus ja, dat was grandioos. Ja. En, en u was een jaar of vijftien... De... Ja, dat, in de oorlog was ik een jaar of vijftien... dat we dat deden met, met mijn broer samen. En dat was in de zwaarjaars bij een muiden. En wanneer heeft u voor het laatst gevist? Uh, nou, dat is... Even kijken. Dat is 1971 geweest. 1971? Ja. Dat is alweer even geleden, Ja. Dat is, dat is alweer veertig jaar geleden. Uh, mevrouw van Balen, ik dank u wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Ja, heel bijzonder verhaal weer. En tot de volgende keer. Tot ziens, hè. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. Pieter. Ja, goeiedag. Hallo. Ja, ik uh, wou toch wel eens even aanvullen, want ik hoorde een heel interessant programma ja. over het vissen. Ja. En, uh, nou ja, ik zeg altijd, uh, je kan op twee soorten manieren vissen. Ja. En dat is het passief vissen en actief vissen. En het passieve vissen is een beetje het karpervissen, of je moet gaan uh, ja, of met een dobbertje gaan werken. Maar merendeels is uh, uh, karpervissen passief. Omdat je dan met piepers werkt, elektronisch werkt. Uh, je komt lekker tot rust, zoals die man zegt. Yeah. En als dan zo'n ding afgaat, en dat is meestal midden in de nacht, dan, uh, ja. dan uh, kom je helemaal tot leven. Dan kom je adrenaline. Aanhoud. Dan wil je niet weten wat er, uh, maar wat er uh, met je gaat gebeuren. Ja. Yeah. En het actieve vissen, dat is meer het snoekbaarzen. Snoeken. En, en wat, uh, hoe, ga, hoe gaat dat dan precies? Want dat, bij dat uh, karpenvis heb ik al een beeld nu. En het snoeken? Het, het snoeken, dat is. Uh, nou ja, je gooit. het is vooral al uh, naar voren uh, gegaan is. Um, je gaat naar uh, Eme toe. Ja. Je gaat proberen blik te vangen. En blik is eigenlijk het uh, crème de la crème van uh, de Snoekbars. Ja. Het is een zacht visje. En uh, als je dan uh, beet hebt, ja, dan moet je eigenlijk gelijk optrekken. In ja. plaats van uh, als je dus een vorm erop zet, <clears throat> dan moet je hem eigenlijk laten gaan. Moet je hem touw geven. Ja. Uh, of wel lijn geven dat die, dat beest tijd heeft om die uh, voren naar binnen te krijgen. Ja, want dan heb je hem pas goed. Dan heb je hem pas goed, ja. Als je dus een, met een, uh, een uh, bliekvis, dat is een zacht visje, dan kan je hem in principe gelijk optrekken, want dat is dus een heel zacht visje. Het is eigenlijk een jonge haring, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dat is zo zacht dat nou, als je hem dan optrekt, dan, uh, dan wil ik niet weten wat er gebeurt. Het ja. is heel leuk vissen. Ja, doet u het vaak? Uh, ja, ik, uh, ik heb het uh, heel vaak gedaan. Ik ga weer beginnen. Ik heb uh, een beetje met mijn uh, lichaam uh, tegenstrudels gehad. Ja. Een beetje stress gehad. Ik heb uh, een paar hartanvalletjes gehad. Oh. Maar ik ben er weer bovenop gekomen. En. Uh, ja, ja, we doen het weer rustig aan en dan we gaan we weer rustig vissen. Maar is dat dan soms ook niet, uh, zeker uh, snoepbaars, is dat dan ook niet een beetje slecht voor het hart? Omdat het zo spannend is en omdat je zo, hard, uh, zo actief moet worden ineens. Als er wat aan is. Nee, nee, nee, nee. Dat is iets, dat is iets, iets, uh, dat is iets heel anders. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, um... Het is wel een, een, een spanning, hè? want je, je vis met, uh, nou ja, met in principe met dun lijn. Je wilt hem namelijk niet kwijt. Hè? Je, moet hem, uh, je moet de kans uh, geven dat de vis evenveel kans heeft als jij. Want hij vecht voor zijn leven in principe. Mm -hmm. uh, het leuke ervan is, uh, ja, als je hem binnenhaalt, zullen we maar zeggen, en je zet hem weer dus terug, dan, uh, ja, dan, ja, dan voel je gewoon een lekkere kick in je. Het, het terugzetten is ook een bijzonder moment, hè? Uh, ja, natuurlijk. Kijk, uh, het, ja, je moet het zien als een uh, soort mensenleven, hè, maar dan op een hele andere manier. Mensen knokken zich ook op. En die, ja, die vechten ook voor iets, zullen we maar zeggen. En doet een vis ook. Ja. Eh... Huh? Uh, uh, ja, ik, ik, zoals die man zegt, uh, er zit een hele hoop verschil in het onderwater en het bovenwater. Ik zie het verschil niet zo heel erg groot. Nee, dat valt wel mee. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar even dat terugzetten, hè? waarom is dat nou zo'n bijzonder moment? Uh, ja, waarom is dat een bijzonder uh, ogenblik? Het, uh, het is iets... Ja, je kan hem ook eten hoor, daar gaat het ook niet om. Hè. Maar ik bedoel, het is toch leuk als je zo'n beest weer vangt, zullen we maar zeggen. Ja. En dat is ook vooral met het karpenvissen. Want ja, dat eet je niet, dat, tenminste ik niet. Maar uh, is het is leuk als je zo'n volgend jaar of een jaar dat beestje weer vangt en dat hij weer een paar puntjes zwaarder is. Ja. Ja, ik heb wel Want herken je die dan? Dan weet je van, de, die heb ik ooit geschreven. Ja, ja, ja, ja dat, kan je zien. dat kan je zien. En dat onthoud je ook? Ja, ja, op een gegeven moment ga je dat onthouden, ja. Dan ja, heb je Henk hier weer. Of zo. Ja, het is heel raar. Het, is, ja, het zijn, ja, zo ongeveer. Zo kan je, zo kan je het zien. Ja. Ik heb heel vaak op de Slotenplas gevist. Ja? En uh, daar is mijn grootste uh, 38 ponden geweest. 38? Ja, dat is een behoorlijke jongen. hoor. Hoe lang is die? Ja. Uh, die was uh, 98 centimeter. Zo, sta je ermee op de foto? Uh, ik had ooit eens een foto. Ja. Het is een jaren terug. Maar ik ben hem, op een gegeven moment ben ik hem kwijtgeraakt. Wegens de verhuizing. Hm. Maar in ieder geval, uh, dat was een hele leuke jongen. Ik heb er ook uh, bijna na een goed half uur ben ik er mee bezig geweest. Om ja. een beestje binnen te halen, ik heb hem gelogen, je hebt er een foto van gemaakt. Ja, nou ja, jammer dat ik dan toen niet zo uh, alleen ben geweest. Maar het is toch een hele, ja, het, het is iets, zullen we maar zeggen, ja, wat je eigenlijk niet kan beschrijven. En, en, en, maar het is er wel. Maar je gaat ook over, het is een soort van genade. Je gaat over leven en dood, je laat hem weer leven. Je geeft hem weer ja. zijn leven terug. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, zo'n uh, karper is uh, hartstikke leuk om uh, te vangen. En uh, als je hem goed vangt, zullen we maar zeggen, dus uh, als zou je met gevlochten lijn zitten, uh, uh, moet je niet als een razende gaan trekken, je moet hem laten spelen, hè? zulke dingen. Hè? Ja. Dus dat, ieder dat een, als een ander hem vangt, zullen we maar zeggen, dat hij geen scheven bek heeft of een open getrokken bek of noem maar wat. Ja, maar ik is heel laten. ook leuk als je hem ook vangt. Ja, begrijp ik. Pieter, ik dank je wel voor het bellen. Is prima. En een goede nacht en veel plezier nog te uh, ja, komen. Ja, en ik heel veel succes met, uh, met jullie uitzending. Ik hartstikke leuk. Nou, mooi. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Tot later weer. Tot later, Doeg. We gaan vijf, uh, volgens mij gaan we... Uh, uh, ja, we gaan naar muziek. En dat is een plaat van Rufus Wainwright. En dat, heet, dat nummer heet Out of the Game. Look at you, look at you, look at you. Ik had het al gezegd, hè. dit was Out of the Game van Rufus Wainwright. Dit is de eerste single van een nieuw album. Uh, en dat album heeft dezelfde titel als de single. En de nummer kwam in maart 2012 uit. We gaan het uh, nog een, uh, ruim een half uur hebben over vissen. Nog 35 minuten ongeveer. Uh, ik, ik ben op zoek naar uw vissersverhaal. En dat in het verlengde van het gesprek dat ik in het eerste uur van Casa Luna had met Pieter Rim de Kroon. Uh, zijn film Vissen komt aanstaande maandag om tien voor half negen bij de AVRO op televisie. En dat is de moeite waard. Dat is een mooie film, mooie documentaire. En uh, ja, ik wil graag weten of u ook van vissen houdt. Of u vissersverhalen heeft, misschien wel Vissers Latijn. Waarom vist u of waarom juist absoluut niet? Want er is een, een tweet binnengekomen van Polaroid Notes. En die zegt vissen is geen sport, het is geen hobby, het is geen bezigheid... Het is dus dierenmishandeling. En zo zijn er natuurlijk veel mensen die daar. er zijn veel mensen die er zo over denken. Maar er zijn ook mensen die er heel anders over denken. Ik geef maar even geen moreel oordeel. Maar ik ben wel benieuwd naar verhalen van mensen. Als u wilt bellen, kan dat via 0800 1121. 0800 1121 mailen kan naar casaluna.ncv.nl casaluna.ncv.nl en als u wilt twitteren kan dat via he, hashtag casaluna volgens mij in de mailbox nee, nog geen mailtjes maar wel telefoontjes aan de telefoon nu Marlou ja, hi oh, dag, goedenacht uh, mijn vader was een fanatiek visser en uh, ik ben heel vaak met hem mee geweest hij is uh, op 48 jarige leeftijd kwam hij in de WHO en uh, ja, daar had hij een beetje moeite mee. Hij moest zoeken naar hobby's, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. En zo is hij aan het vissen gekomen. En uh, hij werd daar steeds uh, beter in eigenlijk. Ja, waar viste hij op? Uh, nou ja, heel verschillend eigenlijk. Hij deed ook mee aan wedstrijden. Hij was ook lid van uh, OHV, dat is de Olde Hengel Hengelvereniging. Ja. En um, ja, dan was het net uh, ja, vroeg opstaan. En dan ging ik mee, een uur of zes opstaan. En uh, hij maakte ook zijn eigen voer. En bij, ja, bij sommige wedstrijden mocht je wel voeren. Bij andere wedstrijden mocht je weer niet voeren. En uh, ja, dan was eigenlijk net wat je aan de haak sloeg. Het ging eigenlijk om de centimeters of uh, om het aantal vissen wat hij dan uh, ving. En uh, ik, ik, ik, ik vond het fantastisch. Ik vond het zo heerlijk, zo rustgevend. En uh, ja, gewoon om daar lekker bij te zitten en uh, te kijken hoe, hoe, hoe hij aan het vissen was... en mee te kijken uh, als die dobber uh, naar beneden werd getrokken. Uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het heerlijk. En hielp je dan ook wel eens met zo'n visnetje bijvoorbeeld om de vis binnen ja, te halen? Ja, met zo'n leefnet. Ja, de vis, uh, de vis aan wel halen, van de haak uh, afhalen en dan in het leefnet... Dat moest in het leeftijd, want dan konden ze later... de centimeter... tellen, hè? Ja, dan moesten ze een centimeters opmeten natuurlijk. Ja. Hij is er later... Uh, uh, ja, ik, ik geloof dat hij er toen mee gestopt is. Want hij is toen um, jongetjes bij ons in de straat, uh, is hij het vissen gaan leren. En huh? dat was ook zo verschrikkelijk leuk. Die jongens die zijn nu allemaal uh, zo'n jaar of dertig. Maar dat zijn allemaal nog fanatieke vissers. Ja. ja. Ben jij zelf ook gaan vissen? Ik ben zelf ook gaan vissen. Ik, uh, ik heb heel vaak samen met hem gevist. Nu doe ik het niet meer. Maar ja, mijn vader leeft niet meer. En uh, ja, daarmee is het bij mij eigenlijk ook een beetje weggeëbd. Dus ja, toen je vader niet meer was, ben je ook gestopt met vissen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Want ik vond het gewoon leuk om samen met hem te vissen. Ja, ja want ik vroeg me net af, hoe, hoe, hoe uh, is dat nou voor de band met je vader? Als je samen met hem vroeg opstaat en dan naar dat water gaat... en een beetje mee gaat kijken. En... Ja, dat is heel goed. Ja, ja, dat, sch ja, dat schept echt een band, ja. Want dat verdiept de band wel? Ja, samen vissen. En vooral als, als, als, als meisjes zijnde... Maar zoveel, ik, ik volgens mij, ja, ik denk dat er meer jongens zijn die vissen dan, dan meisjes. Ja, zeker als je naar die documentaire kijkt, dan zit ja. er vooral mannen in je. Ja. ja, en dan heb ik iets van... Ja, ik, ik heb wat dat betreft toch veel meer de trekken van mijn vader dan van mijn moeder. Dus ik heb echt... Uh, ik, ik zit soms echt wel eens te denken... Ik heb zelf geen hengel meer, maar ik zit soms echt wel eens te denken... van Wat zou toch heerlijk zijn om even lekker weer aan die waterkant... Uh, maar dan mis ik mijn vader gewoon. Ja? Lijkt je ook op, op andere manieren op hem? Op ja, oh ja. Ja. Uh, karaktertrekken. Uh, ook, ook, ook qua lijfelijke klachten, zeg maar. Ja? Ja, ja. Ja, rugklachten. Um, mijn vader was... Um, ja, hoe zal ik dat zeggen? Mijn, mijn vader die kon een beetje mensen... Um, uh, ja, die kon he ik heb één keer meegemaakt. Er, er, er kwam er een vriendin bij mij thuis. En um, toen zei hij tegen mij... van: um, Die kun je niet vertrouwen, want dat zie ik aan de ogen. En daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. Ja? Ja. En dat en, kun jij ook? En dat, dat, daar ben ik toen op gaan letten. En dat kan ik nu ook. Ja. Ik kan mensen aan hun gezicht... Uh, ja. En wat was er met die ogen van dat meisje? dan? Ja, dat weet ik niet. Toen wist ik dat nog niet. Maar hij heeft in die ogen kunnen zien dat zij niet te vertrouwen was. Hmm. En daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. Ja. Ja. Nog even, even naar het vissen. Want uh, hij viste op van alles en jij zat er dan bij. Ja. ja. En dat kon heel lang duren. Was het nooit saai? Nooit saai. Nooit. Ja. En spra spraken jullie dan ook wel eens met elkaar? Of was het echt Heel weinig. veel zwijgen. Je spreekt weinig tijdens ja. het vissen. Ja, je moet natuurlijk opletten. Ja, je het moet vissen opletten niet weg en... Ja, en, en um, je mag niet te hard praten natuurlijk, want dat schrikt de vissen dan weer af, ja. zegt men dan. En um, ja, als het regent, dan is het natuurlijk geweldig, want dan komen de vissen naar boven. En oh god, hij had ook allerlei... Hij had een grote paraplu en hij had een visbox en allerlei haakjes en vliegjes en kunstvliegjes... Mm. Alle, en hij kon hele dagen zoet zijn met het maken van voer. Wat hij dan zelf helemaal in elkaar uh, draaide. En uh, dat moest dan wel naar de bodem zinken. Want uh, ja, daar zat dan weer die vis. En, de, daar heb ik dan weer niet het verstand van. De karper zit beneden volgens mij. Ja, geloof ik ook. Ja, inderdaad. Ja. Dus, en, en ja als het dan naar de bodem zon, ja En dan moet die dobber natuurlijk weer zo en zo staan. Zodat het haakje weer diep valt. En... Uh, ja, al die trucjes, die heb ik allemaal niet meegekregen. Maar gewoon het, het, het vissen op zich en de rust eromheen. En gewoon het lekker een beetje, uh, ja, zachtjes met elkaar keuvelen. En ja, ik heb er echt van genoten in die tijd, ja. Ik dank, ik dank je wel voor het bellen, Marloe. Graag gedaan. Goeienacht, hè? Ja, jij ook. Doeg. Doeg. Ferdinand. Ja, hallo. Goeienacht. Klaas. Hallo. Hoe gaat het met je? Ja, goed, dankjewel. Okay. Ik heb alleen mijn nek verbrand. Vandaag. Ik heb een heel stuk gelopen. Dan, dan hoef je in ieder geval niet op de bladen te zitten. Nee, dat, dat niet. Nee. Maar ik, moet, ik heb er wel een beetje last van. Ja, Ik, ik krijg je niet zo duidelijk door. Kan je daar iets aan doen? Uh, ik niet. Ja, tenzij mijn articulatie het probleem is, dan kan ik daar wat aan proberen. Maar misschien dat. Uh, hey, moment. Ik probeer even een, een hoger uh, dingetje om mijn telefoon te krijgen. Moment. Ben je er? Ja, ik. Nou, we doen het zomaar. Ja. ja, nee, ik, uh, leuk programma over dat vissen. Ik, uh, ja, ik, laat ik me maar beperken tot wat ik wil vertellen, want ik heb zoveel over vissen te zeggen eigenlijk. Ook veel negatieve dingen. Maar er is een tijd geweest dat ik naar uh, Zuidwest-Ierland ging. Ja. Dat heet Kinsale. Ooit van gehoord? Zeg het nog één keer? Kinsale. Kinsale. Kinsale, Zuidwest-Ierland. Mm -hmm. Dat is een beetje een subtropisch uh, stukje, Ierland, oh, daar ja. de warme golfstroom om draait, ja. weet je wel? Ja, ja, ja. Dat weet ik. En dan gingen we van uh, een hotelletje, dat in Nowhere lag, maar dat werd een bezocht door vissers, dat was altijd vol. Dan gingen we met, uh, van, uh, die, dat hotelletje heette Blue Shark, en dan huurden we een pootje, een rakkig pootje met een man of vijf, zes, dan legden we allemaal wat bij elkaar. En dan gingen we om een uur of twaalf, want we gingen nooit vroeg. Want dan zat de whisky nog een beetje in de aderen, hè. Mm -hmm. Je weet hoe dat gaat, toch? Ja, in Ierland zeker. Maar, maar, maar zodra je dan op die boot stond, en het stonken na, naar een rotte vis en tier... Mm. maar de, de lucht van die Ierse Zee, dat, je voelde je meteen helemaal uh, opgepekt. Ruikt de Ierse Zee anders dan de Nederlandse Zee bijvoorbeeld? Oh, nou, dus elke zee heeft zijn eigen karakter. En wat is karakteristiek aan de Ierse Zee dan, aan die geur? Nou ja, karakteristieken van de Ierse Zee. Kijk, als bijvoorbeeld... Weet je iets van de Nederlandse kust? Eh... Uh, ja. Als nou de, de, de oostenwind... recht in de zee blaast... Ja. Hè, dus dat is, nou, het paal-oostenwind is... Ja. En het is een beetje in de wintertijd... dan krijg je een penetrante heerlijke geur. Dat is ongelooflijk. Dat gaat over heel zo'n... Ik praat dan over Zandvoort, waar ik een tijd gezeten heb. Zo heb je in de Zee. als er een bepaalde wind is, is het net of er, of er een bloemenlucht loskomt van die zee. Echt waar? Ja, prachtig. Oh, mooi. Maar jullie zaten dan uh, met die uh, ja, op zee kater... En dan hadden we een schipper, ja. een Ier. Hartstikke leuke vet, maar uh, ja, om twaalf uur, als wij dan aan boord stapten, om kwart over twaalf begon hij alweer een whisky. Nou, wij konden het niet meer zien. En hij wist een whisky te drinken om het kwartiertje naar iedereen. Terwijl ze ze zware cheque nog eens een hing. <laughs> dat zal ik ook nooit vergeten. Maar nu naar de vissen. Wat voor vissen jullie? Ja, ja u, nee, man? we gaan meteen naar die vissen dan. Ja. We gingen zonder aas weg. De eerste keer zei ik al: "We hebben aas vergeten." En wat Maar hij maakte een beweging met zijn hand. Dat is een soort ja, hou je kop dicht. En dan zagen we Jan van Genten. Ja. Die vielen als stenen in de zee. Net als ze hun fouten Ja. En dan viel, als je dat de eerste keer ziet, daar werk je, houd je adem in. Dan vielen ze gewoon in zee als, als een soort steen. Maar dat is hun manier van vissen. En dan kwamen ze weer boven met de vissen. in de En wij voeren dan naar de plaats waar die Jan van Gent aan het vissen waren. Ja. En dan zetten die uh, schipper een paar lijntjes uit met veertjes. Haken met veertjes eraan. Ja. En dan had hij binnen een kwartier tijd een, een paar emmers met horsmakreel. En dan gingen we vissen. Met die makreel gingen je vissen? Met die makreel, die werd in stukken gesneden. En dan gingen we vissen op de conger. En de blue uh, shark, maar dat was zeldzaam, die ving je bijna niet. Conger, kabeljauw, die conger. Dat is werkelijk iets. Dat, dat, dat, dat, dat. Ja, weet je wat een conger is trouwens? Nee. Een afgrijzelijke grote zeepaling. Au. Oh. Maar we werken, ze noemen het dan een zeepaling. Het is familie van de paling. Maar het is een heel ander soort vis. Zeer agressief. Met een dikte van, ja, dat kan je niet. Van een, een hele dikke man. Zodijbeen. Echt? Ja, nee, echt waar. Je moet een plaatje opzoeken van een conger op het internet. En sterk. Dat is ongelooflijk en agressief. Schrijf je dat met een K of Een konger is. C-O-N-G-E-R. Oké. Okay. En als je, die, als je die in het water tegen zou komen. En je zou stemmen? Nou, die kom je niet in het water tegen, want oh. die conger. Ja. die leeft tussen de rotsen. op de bodem van de zee. Ja. Het is geen vis die naar de oppervlakte komt. Dus je liet je lood aan je rot. je hengel. Ja. ook rechtstandig zakken als je op de plaats bent. Hij ging naar de plaats waar hij dacht dat conger zat. gooide het anker uit. en dan lieten we dat lood naar beneden zakken. met een flink brok. Horspokreel uh, eraan. En dan bewogen we met onze vinger. Dat was een behoorlijke zware lijn. Bewogen we die vinger in en weer. Zodat die, zet je die bodem aan stoten weer terug. Dan moest je een beetje gevoel voor krijgen. Ik zie nou die plaatjes. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. Die beesten zijn groter dan mensen bijna. Ik zei vertellen: de eerste keer dat ik er een had, was ik doodsbang. Ha, en je hebt er wel een gevangen dus. Ja, ik heb er heel veel gevangen. En wat doe je dan met zo'n zo konger als je die gevangen hebt? Uh, terugzetten. Ja. Ik zet die vis wel terug, maar hij valt je aan. Echt? Wij hadden een, uh, een, een, een soort, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Een, uh, een uh, zeg maar, stijl van een hark. En dan zat er een soort Neptunusvork op. Ja. En die zet hij achter zijn kop. Ja. En dan pakte hij hem met doeken en dan zet hij hem weer terug in zee. Maar zodra hij van die haak af was, en je kon hem ook, als je een grote had... We hadden een hele zware engels. Maar als je een groot had, kon je hem ook niet echt opdraaien in de boot. Dan werd hij achter zijn kieven, in ieder geval achter zijn kop, ik weet niet of het kieven waren, maar er was een opening, werd hij met een haak omhoog getrokken dat hij op de bodem van de schuit lag. En met hoeveel mensen moest je dat dan doen? Nou ja, de sport was om dat alleen te klaren. En de schipper haalde dan wel die, die, die vis omhoog. Met, die, met, die, met de hulp van de visser. Want anders zou je hengel eraan gaan, natuurlijk. Jeetje, man. Dan heb ik het over een grote gong, hè. En hoe lang uh, geleden is dit allemaal? Uh, nou, ik heb het een jaar of tien gedaan. Trouwens, ik heb het in een van mijn uh, boeken... ...staat er een stukje erover. Oké. Okay. Maar we lezen misschien ooit nog wel eens. Ja. Maar uh, ja, een jaar of tien ik, ik doe het nu niet meer omdat ik er geen geld voor heb. Uh, om naar Ierland te gaan? Ja, nee, ja, Jullie gaan maar in ieder geval niet. Met dat, uh, je wordt ouder, je, uh, alles wordt moeilijker. Dus. anders zat ik er. Uh, elk, elk jaar, maar dat, dat wordt moeilijk. Maar ik heb in totaal. zo'n twaalf jaar heb ik daar rondgebracht. Ja. Ik heb er ook vier maanden gewoond, vlakbij Bommel. Bij uh, Martin Toonder. Ja. En uh, ja, een fantastisch magisch land. Nou, maar dat, dat is, uh, Ja, ik, ik moet je zeggen. Dat is ook een soort magie, hè? de magie van de zee. Ik, ik wil niks afdoen aan de Nederlandse sportvissers, dat is ook geweldig. Sommige mensen hebben dat nodig, die, die zijn gestrest. En die denken dat als ze gaan vissen, dat ze um, de weg gaat. Je kan ook gewoon door een bos wandelen of aan de waterkant gaan zitten. Ik geloof niet dat je per se hoeft te vissen. Als ik in Nederland vis, word ik heel erg gestrest. Nou, ja, nou, die meneer net die vertelde dat hij die, dat die overspannen was... en daarna uh, zich veel beter voelde. Dus voor sommige mensen werkt het kennelijk goed. Nee, ik vind, dat is onzin. Nou ja, voor hem werkt het. Alles wat je doet, wat ontspannend is... Ja. helpt met een burn-out, of weet ik veel wat. Ja, nee, maar de kant Als je de aan de waterkant gaat zitten... dan heb je een doel... en je gedachten zijn misschien gericht op het, op, het, op het vissen. Dus dan helpt het wel een beetje. Maar er zijn verschillende Ik Ik zeg niet... Ik denk niet van, je moet gaan vissen als je burn-out hebt. Ik denk, nee, ik, maar niet, niet per se. Maar het helpt, ik wil daar niks aan doen. Ik vind ook mensen die, ik zie wel eens mensen hier zitten. Als ik dan die kon gevangen of ving, dan had ik één rot met een lijm en een aas en een haak. En, en hier zitten ze met, met, met meetkundige instrumenten, met ja. molentjes. Met, voor en wat komt er dan uit? Een of andere klein witvisjes. Ja. Ja, of een behoorlijke karper in. Ah, Karper is een ja. varken. <laughs> ja. Klaas, ik wil die kort echt niet, want ik weet dat er heel veel zijn. en die mensen hebben het hartstikke leuk. En ik het ik het leuk vond. Maar er komt een enorm hap op deze naar boven. En zullen je een varken uit het water draait. Ik vind het niks. Maar Ferdinand, ik wil ik, ja, nog één zin mag je zeggen, maar dan ga ik weer door naar een volgende bel oh, wat vind ik? Ja, ja, maar ja, ik ook. Want ik vind het altijd leuk om met je te praten. Want maar ik had zo'n prachtig. Want ik heb helemaal nog niet. Oh, wat we... de, de Oude Man in de Zee van Hemingway. Ja. Het mooiste boek wat er ooit geschreven is. Ja. En Melville Moby Dick. Ik heb zo'n prachtig gedichtje. Oh, nou, dat mag je nog even doorlezen. Ja? Heb je het zelf gemaakt? Ja, ik, maak, ik lees alleen maar eigen gemaakt werk voor. Het is wel. Het is gebaseerd op de Ouderman de Zee en Moby Dick. Ja. En het is Freyne, Elisabeth Bishop, maar dat doe ik er verder allemaal niet. Zo, dat is ingewikkeld. Het is toch niet heel lang, hè? Nee, maar als het te lang wordt, breek je me af en dan stop ik. Ja, dat vind ik onbeleefd. Hoe lang is de onbeleefd? Nee, maar dat mag je rustig doen. Oké, okay, oké. Okay, maar ik, uh, het is niet zo gek lang. Ik begin als je te lang vindt worden. Ja. Ik ving een kolossale vis en hield hem aan de zijkant van de boot. Half uit het water met mijn haak. Vast in een hoek van zijn bek. Hij vocht niet. Hij had helemaal niet gevochten. Hij hing. Een grommeld gewicht. gehavend En eerbiedwaardig en lelijk. Hier en daar. In zijn bruine vel. In strippen. Als vergaande hangpapier. En de patronen van donkerbruin. Waren als uitgeslagen vochtplek. Vormen als wijd geopende rozen. Met vlekken en verloren in de tijd. Hij was bezaaid met ene mossels. Fijne rosetten van kalk. En overdekt met kleine witte zeeluizen. En aan de onderkant hingen twee of drie slierten groenzeewier neer. Terwijl zijn kiewe ademden in de verschrikkelijke zuurstof. De angst en jagende kieven Fris en vitaal en vol met bloed. Die zo gemeen kunnen snijden. Ik dacht aan het witte zeevisvlees. Als de veren ingepakt. De grote graten en de kleine graten. Het dramatisch rood en zwart van zijn glimmende ingewand. En de roze zwemblaad was een groot pioen. Ik keek in zijn ogen, die veel groter waren dan van mij, maar platter en geel gekleurd. De irissen bedekt en omwikkeld met dof geworden zilverpapier, zichtbaar door de lenzen van oud Bekrasmika. Ze bewogen een beetje, maar niet om een blik te beantwoorden. Het was meer als het wenden van een voorwerp naar het licht toe. Ik bewoner zijn sombere gezicht, het mechaniek van zijn kaak. En toen zag ik dat van zijn onderlip, als je het een lip kunt noemen, grimmig, nat. En als een wapen in een vijf oude stukken vislijn. Of vier, met de uiteinde van de lijn, met de riem nog steeds bevestigd. Ferdinand. Ferdinand? Ja. Hoe ver ben je? Nog... Uh, twintig regels. 15 regels Naar ja, verheid. Mag het? Ja, verheid. Met al die vijf grote haken, stevig verankerd in zijn bek. Een groene lijn, geraveld aan het eind, waarin een brak. Twee zwaardere lijnen en een dunne zwarte draad. Nog gekruld van de spanning en het knappen. Toen het brak en hij ontsnapte, als medailles, met een lint gerafeld en wapperend. Een vijfharige baard van wijsheid, hangend van zijn pijnlijke kaak. Ik staarde en staarde en glorie vulde de kleine gehuurde boot. de plas met smerig water waar olie een regenboog had gevormd rond de roestige motor. Bij het oranje roestige hoosvat, de door de zon gespeet roeibanken, de donder met een riemen, de bovenrand van de boot. Tot alles veranderde in een regenboog, regenboog, regenbaan en ik liet de vis gaan. Dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht, hè. We spreken elkaar. Ja, tot okay. later. Dag. Hoi. hoi. Petra. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Is Petra weg? Petra is weg. Petra. Wat gaan we doen? We gaan even naar wat muziek luisteren. Van Elske de Wal. Doen mi. Me... Hoe zeg je dat, Jammer? Doen ze mij de leefde? Dat is handig, hè? Een Friese regisseur. Doen ze mij die mooiste, liefste, fierste, tjepte. Doen ze mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Leem me mij de lof die maal z'n voor mij zien doet. Doen ze mij de liefde? Doen ze mij de liefde? Als elke nieuw naar je hoest, dan dus. doe ze nog oor en droom? Lid me wat neven ons nog van dat tinken mocht. Look mij hoe van die allerlaatste tuin, doe je mij de liefde? Doe je mij de liefde? Doe je ontwijt trouwen, doe je ons een naai begin, doe je mij maar zware, doe je ons Und in besluit toen ze mij de liefde, toen mij. Mij de angst voorbij en breng mij veilig binnen. Pak mij meid in blee te en troep mijn vader uit. Doe ze mij de liefde uit. Doe ze mij. Het nummer van Leonard Cohen eigenlijk. Dance me to the end of love. En als je het in het Fries vertaald wordt, dat is Doen je mij de leefde uit? En het werd gezongen door Elske de Wal. Aan de telefoon nu Ben. Goeienacht. Hallo Ben. Hallo. Ben je, een, ja. ben je ook een visser? Nou, niet meer. Oh. Nee, ik, uh, het, is, het is lang geleden. Maar ik werd door vrienden overgehaald om, om mee te gaan vissen op snoeken. Ja. En uh, dat deden we met blinkers. En uh, ik was aan het vissen dus met die vrienden. En opeens had ik beet, dacht ik. Ja. En uh, trekken, trekken. Ik kwam tot de conclusie, nou die, die, die haak die zit aan de bodem vast... aan een winkelwagen of een fiets. Of, uh, er gebeurt niks. Trekken, trekken. En op het moment dat die lijn breekt... komt er een enorme snoek boven het water uit... Maar ja, de lijn brak. Ja. Dus ik had niks. En nou ja, iedereen zei ook, Oh, wel een grote snoek had jij. En, eh, nou ja. Maar ik slok me eigenlijk kapot, eigenlijk. Op dat moment. <laughs> Hoe groot was die ongeveer? Nou, ik denk een meter of zo. En dan gaf een enorme golf. En boven water kwam die. En nou, in een seconde was hij weer weg, natuurlijk. Ja, met die haak in zijn bek dus. Met die haak in zijn bek, die blinker. Ja. Een soort groen uh, slangetje, wat lijkt op een vis, of een worm, of uh, wat het ook mag wezen. Oh ja, ik schrok me eigenlijk kapot. En, en later dacht ik van, ja, nou, nou, nou zunt die snoek daar met, met, die, met die blinker in zijn bek. Ja. Misschien gaat hij wel dood, of uh, ja, ja. Het is niet lekker waarschijnlijk. Nee, het is niet goed. Nee. <laughs> dus, uh, nou ja dat, dat, ja, dat was toch ook gewoon echt de laatste keer dat ik ben gaan vissen gewoon. Want... Uh, want waarom, waarom is het de laatste, was je zo geschrokken dat je niet meer durfde? Of dacht je van het is wel zielig voor die vis, laat ik het maar ja, niet meer doen? Ik, ik, ik vond het zielig eigenlijk gewoon, ja. Van, ja. Dat, dat was die snoek met, met een haak in zijn bek. En eh, misschien gaat hij wel dood, Die kan geen vis meer vangen. En, eh, ik was al overgehaald van eh, het is lekker stoer om te gaan vissen op grote <laughs> snoeken. En, ja. Het was al niet helemaal mijn idee, dus maar dat was echt, uh, was echt de laatste keer. Hoeveel jaar is dit geleden? Nou, uh, praten we over twintig jaar geleden zeker. In de stadsloot in Zoetermeer. Dus uh, je verwacht al een, een winkelkar of, of, of een fiets. Of, uh, dat, dat is wat ik dacht. Van. En daarom trok ik ook zo hard dat die lijn brak. Ja, en toen is het afgelopen. Ben, ik dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeienacht, hè? Ja, doei. Dag. Uh, Beertje. Ja, klopt. <laughs> Hallo. Hallo. Ja, ik werk in de natuurtuin bij de Goffert hier in Nijmegen. Ja. En er komen heel veel schoolkinderen en die mochten vandaag ook vissen. Ja. En dan hebben ze een emmertje, Dan moeten ze dan eerst vullen met drie kwart met water. En dan hebben ze allemaal schepnetjes en dan moeten ze dat omdraaien en dan die gevangen visjes daarin. En als ze voldoende hebben, dan gaan ze, nemen ze een soort klein aquariumpje hebben we dan. Ja. En daar worden die visjes weer ingedaan met water en al. En dan hebben ze zo'n soort loepje. En een bakje waar ze dan die visjes onderdoor kunnen bekijken, ook onder een soort Oh. En dat is wel heel leuk hoor. En hoe vonden die kinderen het? Erg leuk. Het was prima weer. Alleen het water was een beetje laag, omdat het... Uh, ja, het heeft niet zoveel meer geregend, hè? Nee, en de, de zon staat er de hele dag op, dus het ja. verdampt een beetje. Ja, ja. Maar leuk. En hoeveel kinderen deden er mee? Uh, kijk, we hadden... Ik denk toch wel zo'n groepje van 2, 23. Oké. Okay. Ja, er zijn er ook wat ouders bij. En wij zijn er met een paar begeleiders. En uh, ja, dat is echt wel leuk. En we hadden van alles gevangen. Sarabanders, uh, dikkopjes veel... We ook een kikker kwaken, maar ja, die kun je toch niet vangen, want die springt er weer uit. Ja. En een bloedzuivertje was erbij. En ook gewoon en... visjes? Ja, echt hele kleintjes. Oh, leuk. Ja. En, en je hebt zelf ook meegedaan, of niet? Ja, nou, je moet opletten en die kinderen het een beetje voordoen. En dan samen kijken wat ze, ze hebben dan zo'n kaart waar het allemaal op staat. En ook hoeveel ze ervan gevangen hebben. En ja, dat is heel leuk voor die kinderen. Ja. En ik vind het zelf ook wel leuk. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, dankjewel voor het bellen, Beertje. Oké, okay, succes met de uitzending. Goeienacht, hè. Ja, dezelfde dag. Uh, ik denk dat uh, Henk de Ruiter de laatste beller is vannacht. Goeienacht. Goeienavond. Ja, ik heb uh, ook wel een, een manier van vissen. Misschien uh, wel heel anders dan uh, de meeste mensen die ik uh, in dit programma gehoord heb. Ja. Ik neem uh, namelijk ook iets uh, ter vermaak uh, mee. Dat was echt bijvoorbeeld een fles een lekker stukje vlees, hmm. wat houtskool, wat gepofte aardappeltjes. <laughs> en dan uh, uh, begeef ik me zo rond een uur of acht, negen s'avonds naar de waterkant. Uh, met uh, slechte rugzak en, uh, en een goed met klonspullen. Dus uh, geen, uh, geen uh, automatische beetverklikkers en al dat te doen. En wat natuurlijk aas. En uh, zo spendeer ik de nacht. Maar de, uh, de die uh, en gepofte aardappeltjes voor jezelf neem ik aan. Nou die maak ik daar patat op een leuk. Met een stukje vlees en een flesje rode wijn. En in, dan maar, zit uh, je dan uh, in, je, in je eentje? Uh, helemaal in mijn eentje, maar wel bewust van, uh, van uh, waar ik mee bezig ben. Namelijk het vissen. Vissen hey. heb ik al sinds 6, 6, 8 en ik heb een studie zoetwaterbiologie en zoetwater er inmiddels bij gedaan. Oh, oké. Okay. Begonnen dus met het boek Boddeken en Boddeken Vissen en Vissen. En wat heeft dat, hoe heeft dat je, ge, wat heeft het je geleerd, die studie erbij? Wat zegt u? Wat, oh, wat zegt u, Ja, zeg maar, je. Ja. Uh, wat heeft het ge, uh, je geleerd, die studie biologie? Uh, nou, dat ik uh, een heleboel watersystemen kan herkennen en daarvan weet wat voor vis zich daarin op kan houden en zodoende doen gerichter kan vissen. En word je nou na drie glazen wijn beter of minder goed in het vissen? Uh, ja, dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Want uh, ik ben als zo'n twaalf uur onderweg. En een, uh, van zeg maar de acht uur s'avonds tot acht uur s'morgens. En één fles wijn is dan wel doelend. Zeker als je er voldoende bij eet. Ja, wat voor wijn drink je meestal? Uh, meestal gewoon een uh, Zuid-Afrikaantje. Zo'n slopper wijntje van een paar euro. Oh, dat is een beetje jammer, hè? Als je dan zo'n mooi moment hebt daar in je eentje ja, ja, ik ben ook een man met een kleine portemonnee, meneer. Oh, ja, nee, dan is het misschien goed. Uh, en, uh, en als je vissen vangt? Uh, Meestal worden ze teruggezet, heel enkel keer. Want uh, uh, ja, het is in, uh, in Nederland zo geschreven: met de visserijwet... de meeste vissen mag je niet eens meer meenemen, die zijn beschermd. Oké. Okay. Uh, uh, bijvoorbeeld de snoek en snoekbaars euh, liever niet. En uh, dat geldt van per streek verschillend. Uh, Witvis bijvoorbeeld wel, maar ja, die is wat waterig van wat smaak en die is niet zo lekker. En snoek maar, is een uh, snoek wel lekker eigenlijk? Uh, snoek en snoekbaars zijn heerlijke vissen. Uh, snoekbaars gepocheerd met mieringswortel is een uitstekend recept. Oh. Ik hou helemaal niet van meringswortel, maar misschien in. in... Nou ja, ook andere recepten. Uh, fles witte wijn uh, doet het al heel goed in de saus met vis. Oh, lekker. Ah. En uh, van 8 tot 8, en je blijft ook echt wakker die, die hele Ik blijf nacht. dan echt wakker. Ja, ik, ik heb wat me zo met ongepijnen zingen, ik doe vele dingen in zo'n uur. Ik zit vaker bij een kabbelend uh, beekje wat daar in het riviertje uitkomt. Ja. Dus ik heb een zoetwatergeluid uh, uh, of een watervalgeluid. geluid. Ja, uh, ja, dat is heel rustgevend. Ja. ja morgen zie je de zon opkomen, je ziet het wild wakker worden, je ziet, uh, enzovoort. De, zeg maar de natuur ontwaken. En dat is heel inspirerend. Ik kan me er iets bij voorstellen. Wanneer ga je weer? Uh, ik denk uh, um, mm. dat het deze Pinksteren wel eens kunnen zijn. Nou, geniet ervan. Dankjewel. En bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Dag. Mooi uitzien. Ja, dankjewel. Ja, hij zit erop eigenlijk. We hebben nog een minuutje en uh, daarin ga ik vertellen wat we aanstaande maandag gaan doen. Uh, want dan praat Lex Bolmeijer met Marcel Barnard, hoogleraar liturgie in Utrecht en ook in Amsterdam. Op Tweede Pinksterdag een gesprek over uh, inspiratie. dat is een van de auteurs van de Bijbel Cultureel. En dat gaat over de Bijbel als inspiratiebron voor moderne kunst. Eens even kijken. Zometeen komt Nora. Nora, hou jij van vissen? Heb je wel eens gevist? Eén keer heeft ze gevist. Heb je wat gevangen? Ja, ze heeft wat gevangen die ene keer. En daarna toch nooit meer gedaan. Misschien vond het een beetje zielig of zo. Uh, nachtvluchten komt eraan. Straks de eerste vlucht in het verleden. Dit programma werd geregisseerd door Jelmer van der Schaaf. Tegenwoordig, wat gaan wij zeggen vanaf nu? Dan weet u dat ook. Jelmer van der Schaaf heeft geregisseerd. Uh, Gert van Dam deed de techniek. En mijn naam is Klaas Drupsteen. Ik wens u een hele goede nacht. Een heel goed weekend. Het wordt mooi weer. Uh, ik hoop dat dat nog heel lang doorgaat, dat mooie weer. Want het is, mijn nek doet wel een beetje pijn. Maar verder voel ik me heerlijk. Uh, veel plezier met Nora. Tot maandag namens Lex en tot vrijdag namens mezelf. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. En CRV.